ZFM The ladies.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 We gaan naar Bloemendaal, naar Cherk uh, de Blauw. Hij, hij is bij de wedstrijd Bloemendaal DSK. En waar die stand 1-1 uh, geworden was in, in de 20 e minuut, Nu een ik aanval van uh, de, SK, de linkerkant van het Veld. En uh, de DSK voelt met de mee. de nummer 11. Aan de linkerkant van het Veld heeft hij wel nog steeds de voeten. Maar het is Tim Beren die uh, goed binnenkomt en die bal uh, weghaalt. Weer dan de plaats op waterstijl. waterstel, dat lukt niet. En dan is het uh, toch nog uh, de DSK die de bal kan oppikken hier aan de linkerkant uh, van, het, uh, van het Veld. En nog steeds gaat hij aanval door van de SK. Dan moet weer weer tussen komen. Kan er niet bij komen. En is het daar Gijs af goed als hier goed komt. heeft de van zijn voeten. Gaan we niet doen. Kan. Gaan we nog weer te passen Aan de linkerkant hetzelfde. In plaats van tegen de nummer 7 aan Jury Zwart. Maar dat lukt niet. En dan is het in Beren die hem goed weggehangeerd. Die Beren op uh, bij die bij. Maar zoals we zijn de 20 e minuten was het. Een uh, vrije trap aan de rechterkant uh, voor de DSK. Die valt komen voor het doel uh, langs. En uh, daar stond op dat moment uh, Jury Zwart van uh, de ESK. En die kon hem zo inkoppen natuurlijk. En daar werd 1-1 in die wedstrijd. Hier van Moemeda tegen deze Yeah. yeah. Sei la luce che rinasce coglierne i riflessi A me, a me musica è cazzare regolare di tutti i tuoi respiri su di me festa dei tuoi occhi appena mi sorridi Muzika, muzika, muzika. Eros Ramazzotti en uh, Muzika E. En daarvoor hoorde je Panic at the Disco. En But It's Better If You Do. Zometeen gaan we even kort het uh, regionieuws uh, behandelen. Wat is gebeurd hier in het regio afgelopen week? En ook komt het weerbericht even langs.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 Van Van Velzen gaan we naar Cherk de Blauw bij Bloemenau, DSK. En hier is de stand in de 37e minuut 1-2 geworden voor DSK. Het was een aanval aan de linkerkant van het uh, veld. En Jacques Hout kwam trok maar voor. En uh, zodoende kon uh, de nummer 8 bij uh, het rustig intikken. Onhoudbaar voor Wassenvelzen. Dat was een goede aanval van DSK. dat kunnen we duidelijk zeggen. En die maakt slim gebruik van het windvoordeel. En zo staat de stand hier 1 tegen 2. En we gaan nog een keer naar Bloemendaal, naar Check the Blood uit Wester Bloemendaal DSK. Daar is de stand 2-2 uh, geworden. Het was uh, Tim Beren die hem intikte. Dat was de vrije trap uh, van Gijs-Jan uh, Die schoot hem goed in. En hij uh, werd wel een klusbal. En Tim Beren-Kreft die bal zijn voorspoeten. En die tikte hem meteen in de linkerhoek. En zo staat die stand hier weer. Na, na, na, ja, na uh, 38 minuten weer 2-2.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 Op aanwijzing van een getuige werden, werden nog twee verdachten aangehouden. Omdat zij mogelijk hadden ingebroken in een schuurtje. Deze twee werden door de agenten gevonden bij de bushalte op de Lissabroekerweg. Uit onderzoek blijkt dat de jongens door de eerdere aangehouden verdachten waren afgezet bij de bushalte. De getuige die de jongens eerder in de wijk had gezien, verklaarde de jongens beide een zwarte gevulde rustzak droegen. De vier verdachten, een 19-jarige Haarlemmer en een ho ho uh, Hoofddorpers van 16 en, en 18 jaar oud zijn aangehouden en overgebracht naar een, een politiebureau. Toen de jongens bij de altijd werden aangehouden, hadden zij geen rugzakken bij zich. De politie wil graag weten waar deze zijn uh, gebleven zijn. De politie heeft een paar vragen in, in het onderzoek. Wie weet waar de rugzakken zijn gebleven? Wie heeft de jongens eerder die dinsdag gezien in de wijk? Mensen kunnen bellen met de recherche in de Hoofddorp via 0900 8844.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 For me it's undeniable Van je kunnen, denk je soms op een, doet het niet. Het beste dat je in je hand aan iedereen te laten zien, maar je doet het niet voor hun, je doet het niet voor mij en zelfs niet voor jezelf.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 Er is dan nog steeds 2 tegen twee, waar we nog een minuut of vijf te gaan hebben, tot de rust. En deze probeert natuurlijk ja, voor de rust, met het windvoordeel, eroverheen er, er te komen. En dus de drie tweede scoren. Maar nou, we noemen het al voetbal goed mee. En uh, voetbal tegen de wind erg goed. Die bal aan de voeten Houd hem gewoon laag. Dit is Joos Jozef aan de linkerkant heeft de bal uit de voeten. Gaat helemaal tot de achterlijn. Kan hem niet naar voren krijgen. En dat betekent dat er een, ho een hoekschop komt. Nee, hij geeft achterbal de dus scheidsrechter. Maar ja, ik kan het niet zien hier, daar, maar het is er weg van mij, maar...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 misschien is Pim die hem onderscheidt. Pim Beren naar Paul paaltje Paul hij heeft wel eens een voet. gaat kijken wie het doen kan. Hij kan het wel uh, niet binnenhouden En uh, krijgt dan toch een ingooi. Want de eerste zijn er aangeraakt door de, de speler van DSK. En dat is op de hoogte van de middellijn dat er een ingooi komt voor Bloemendaal. Uh, dus Joost Hofke die zich daarmee uh, gaat uh, bemoeien. Die gooit het naar uh, Jan Poelgeest achterin, die uh, een, een paar ontzettende mooie vallen al neergelegd heeft tegen die wind in. Mooi, lang. En strak. komt weer zo'n bal. Precies uh, bij die En dan is het water snel die er tussen kan komen. Nee, het is de verdediging van DSK die hem net kan weghalen. Dan is het in weer die hem goed opdikt daar aan de rechterkant van hetzelfde. Heeft een heel vrij stuk voor. Moet het nu voor zetten. Doet hij dan ook. Zet hem dan voor. En het is toch snel, die er net niet bij kan komen. En dan wordt hij opgeruimd in de verdediging van de DSK. En dan is het uh, uh, Simon die die bal uh, kan weghalen. En dat betekent dat er een uitbraak gelijk komt van deze kamer. rechterkant de van het veld, 2 nummer 10. Daar zat niemand bij van, van, van Bloemendaal. komt hij wel voor. En dan zit daar uh, Sebastian Thomas die in is dus net nog gaan weghalen. En er spet net ook al van die hem een, die een door dirigeert naar Woutersnel. Woutersnel heeft de wel route. Gaat kijken wat hij doet. kan bloemen plaatsen naar Ozan. Ozan plaatsen er ook door. Maar er wordt een noordelijke rijtraf gegeven voor de scheidsrechter. En daar is daar uh, Sebastian Thomas die is op het veld ligt geclasseerd.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 Goedemiddag. Uh, ja, je zegt het al, winter endurance uh, kampioenschappen. Dat is een uh, kampioenschap dat uh, jaren terug in het leven geroepen is om uh, gedurende de winter ook uh, de coureurs actief te houden. En dat gebeurt dan met uh, endurance races, oftewel uh, lange uh, races. In dit geval uh, op deze zondagmiddag is het een 4 uh, uur race. Een uh, race uh, die nu uiteraard aan over vier uur gaat. De auto's worden... Uh, ja, minimaal door twee rijders per maand. Maar in sommige gevallen zijn het er zelfs drie of vier. En ja, vanmorgen hebben we daar een kwalificatie voor gehad. Die wel verrassend was vanwege het feit dat Henk thuis met een radical de full position wist te brokeren. Inmiddels is de race die om 12 uur begonnen, is dan alweer ruim, ja ik moet ik zeggen, tweeënhalf uur bezig. Uh, uh,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 zijn al, om in de winter bezig te zijn voor de coureurs, georganiseerd voor de DNT, dat is ook de sport, uh, ja, voor de amateurs, maar we zien daar toch steeds meer en meer uh, mensen van uh, namen en uh, klang uh, in de rond te rijden en ja... Als we dan even kijken verder door het uh, stadveld, uh, dan zien we onder andere uh, de naam Bleekemol, uh, Jan Joris, Dirk uh, Huisman, allemaal uh, grote namen in de uh, Nederlandse autosport, die hier vandaag ook uh, vertegenwoordigd zijn op het circuit. We kijken ook nog even naar de, de blaadgenoten van ons, die eventueel uh, in de rondrijden. Uh, ik kan er maar één terugvinden uh, deze dag, en dat is uh, Peter Vught. Peter is jarenlang uh, al uh, actief hier op het gebied en die rijdt samen... Uh, met zijn teamgenoot, ja die heet eveneens uh, Peter, dat is uh, Peter Time. zij doen dat in een BMW lagen uh, lange tijd toch al uh, tegen de top 10 aan, maar wat uh, problemen heeft hun, uh, wat verder terug uh, in het geld met nog een uh, kleine nieuw te gaan nu is het uh, nog steeds een keer van uh, Tom Coronel, Tim Coronel de tweeling, uh, Tim en Tom Coronel en Mark Kosten met Bas Schottels die aan de lijn, we gaan in deze race. Oké okay, Willem, dankjewel Oké, okay, graag gedaan Thank Van de One Bats en die heet Jump into the Valk. En we gaan uh, door naar de één uitslag in de eredivisie en drie tussenstanden. Ja, Vitesse Feindert is 1 tegen 1 geworden. En er zijn er om half drie drie wedstrijden begonnen. Groningen tegen Willem 2 is 0 tegen 0. Utrecht 20 nog steeds 0-0. Nul, nul. En de Herakles Almelo tegen Roda is de brilstand. Oké, okay. hey, we gaan op naar het nieuws en uh, daarna spreken we je weer.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 Strange to hear and see that someone so different is a soul.